En het is mijn plicht als heer om troost te bieden waar dat nodig is. Oh, wat schort er aan? Ben je ziek? Waarom doe je niet met je makkers mee? Pleb kan niet. Labardanen werken groot en mooi, maar Pleb kan niet. Hel oh, niet zo. Mijn goede vader zei altijd: Ik kan niet, zei de drager, en daarom kon hij niet. Natuurlijk kan je werken. Als je maar echt wilt, jonge vriend. Kom aan, ga naar je vrienden en steek de handen uit de mouwen. Pleb kan wel. Tja, pleb gaat werken. Groot en mooi. Ja. Zie je wel, enkele goed geplaatste woorden van een ouder iemand doen wonen. Daar gaat hij, monter en opgewekt. Aanslag.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 Hij stoorde zich niet aan het gegrauw en gegrom waarmee hij ontvangen werd. Doch greep een rotsblok en deed dit met grote kracht op een druisteen neerkomen. Stooi op! Lep kan wel. Lep kan mooi en groot werken. Je doet het verkeerd! keer. Hij, hij, hij! Hij, Nee, nee, nee, Hij, hij! Hij,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 Fiedonk, oh, dit is het laatste dat ik in tijden heb aanschouwd. Wat stelt dit voor? Werken. Plap hebben geweldig groot dragen geschouwd. Prachtig werken. Dit is uitbuiting van de eerste orde. En dat met de overspannen arbeidsmarkt. Waar heeft de bestuurder die ongeschoolde arbeiders vandaan gehaald? Voor grof geld is alles te krijgen. En deze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 Ik sta tegenover een gekrompen zielsleven. Een bewustzijnsvernauwing. Hier moet met recht hulp geboden worden. Zeg eens A. Kom mee, heer Oli. We kunnen beter maken dat we wegkomen nu er nog tijd is. Vlap, geweldig warka. Ah. Zo'n leegte heb ik zelden waargenomen. Er moet een deskundige worden ingeschakeld. Dat is duidelijk. Vlug. Kom mee. Ja, het bevalt me niet.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 waarom dan een teruggebleven denkleven niet men zal nog van mij horen dan is de zaak dus in goede handen werken blabbel grot geweldig werken sterke stenen bouwen Een op ander één op ander nog één op ander en nog één aan nog één aan Ach, nog. kijk nu toch eens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 Ik weet zeker dat het niet goed was om die labberdaad in de steek te laten. Och, hier sta ik nu in het voorjaar. Een werkgever zonder werknemer. Dat is niets voor iemand met mijn bezige aard. Goed dat ik je net tref. Die Be weg van jou is een schande oh. voor de gemeente, Bobbel. Iedere keer dat ik hier moet passeren schudden we de hersenen door de schedel. Waar waarom doe je er niks aan? Je hebt toch maar ratje tijd genoeg? <laughs> ja, wel Ja.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 Mooi dichtje hè? Uh, ja, nu je het zegt. Uh, dag, mevrouw Dottel. Ga weg, Mallard. Zeg maar Doddeltje, hoor. Dat doet iedereen. Dat moet je horen. Ik zit met een moeilijkheid. Wil je me helpen? Oh, ja, natuurlijk. Het zal me een eer...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 Ik vind het leuk om voor hem te koken, hoor. Hij is een dankbare kostganger. En zo eenvoudig, hè? Maar weet je, hij is niet gelukkig. Zijn vorige baas heeft hem niet mooi behandeld, geloof ik. maar ontslagen. En u roept hij steeds om werk. Juist, ja. Ik begrijp wat u bedoelt. Hij is in de stik gelaten. Ja. Ja, dat is naar.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 Doe jij je best maar hoor. Bull Super, die een nuttig lid van de maatschappij geworden was, nadat hij tot inkeer was gekomen. Sappel jij maar? Je baas zal wel pret maken. Plap maken ook pret. Mooi, ja, prachtig werk. Ja, ja ik zie het. En wat krijg je daar nou voor? krijg krijgen boel veel. Lekker eten met klapstukken van de hoedje pot en nieuwe pak. En aardig praat van de baas.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 nu plaats ik de kap op de kop en zwet ter strom aan. Ja, ja, ja, Belicht het een denksel in de ongevormde hersenbrei. Was toeteren in auto? Plappele ook toeteren in auto.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 Ik ga hier Olly waarschuwen. Hij moet van hem afzien te komen voordat het te laat is. Hallo Bobo.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 Met zijn bekende voortvarendheid zal. Uh, Excuseer hier, Olivier. Daar is iemand om u te spreken met u Oh Ja, uh, moet je eens luisteren. Met zijn bekende voortvarendheid zal de heer Bobbel, uh, dat ben ik, de wegen van Rommeldam plaveien. Het is wel zeker dat de zaak nu in goede handen is. Want de heer B, die vooral als een uitstekend werkgever bekend staat, beschikt over. Wat betekent dit? dit betekent dat het zo niet langer gaat vader we zullen jou eens leren om de wegen te plaveien op de ruggen van de arbeiders op ruggen het idee stenen aanslepen en netjes plat slaan dat is de manier waarop men te werk gaat ik heb trouwens geen baantje voor je hoor ik werp met plep lapperdaan juist juist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 Zonder aan mijzelf te denken. En wat is de dank? Ik word behandeld als een slechterik. lompe figuren vervoeren zich bij mijn ochtendpap En verwijten mij dat ik mij misdraag. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik verwijt u niets. Ik wilde alleen maar zeggen... Ja, het dat... geeft niet wat je wilt zeggen. Het kan er nog wel bij. Toe maar. hoor. jo. jo. Sommigen nu werken en zoeken voor een griepstuver. En anderen kieken er nog in een prijultje.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 Ik heb vergevens gedraagd in een spoor van hem te vinden. Ik wil zijn behandeling voortzetten. Oh. Heden had ik hem wederom elektronisch impulsieren gewild. Waarom eigenlijk? Waarom? Om te kijken wat er in de kop steekt, natuurlijk. De pleb is een schoon gewassen knaap met gezonde muskels. Het is toch een schade dat zijn denkleven teruggebleven is? Ik weet het niet. Hij wil alleen maar graag werken. Daar heb ik u.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 U schertst toch? Hoop ik? Mocht ze dat zeer. afbeuren, is dat. de sukkelwerk was op stuk loer. Werd het dat we net eens vakantietoeslag kriegen? Liggen we hem zelfs op zaterdags in het sabbelen. Jo, jo, jo. Sommigen nu hangen de janse dagen rond in een kasteel. en anderen sloven in regen en wind in de boetelucht. Plep sloven niet. Plep werken prachtig met Reuter en Toeter van Aanschijn knap schouwen en dreunen van plat slaan. Oh, wat is los? Baas rooiten, pleb reute. Baas van toeter, pleb van toeter. Uh -huh. Baas hangen in kasteel. Uh -huh. Plebs loven met dreunen en plat slaan. Kijk aan, weg gaan de goede kant op. Nog enige impulsen in de schoos. En u bent een volwaardige, aanstandige mens. Uh...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 Plep doet nu belangrijk werk aan de wegen van de stad, dus wat moet ik? Hmm. Ja, wat, hmm. hij werkt, zegt het kniewater, zoals de heer Super mij uitlegde. Hij is toch niet minder dan ik? Dat vinden mevrouw Dommel, de, en professor Pilekowski en de boeren in de omtrekken, en meneer Super, en, en iedereen ook. En daar moet ik mij wel aan houden, als iedereen het zegt. Zeg nu zelf. Zijn werk is anders maar slecht.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 Daar komt de professor aan. Hmm, dat brengt me op een idee. Oh, wow. de elektrische schokkoer is zeer werkzaam. Maar de geschrei om werk wijst nog iemand op... ...nedertrachtig het denkleven. Het is niet menselijk. Nee, het is hopeloos. Wieso hopeloos? Ja. Meent u dat de persoon niet bij weiders komt? Zo niet? U moet hem niet alleen menselijk, maar ook gelukkig maken. Die kap leidt op niets, professor...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 Werken is een plicht. Werken. Het is de straf voor onze winderigheid. Werken. En weet degene die zich daar niet aan houdt. Het zal hem slecht vergaan. Werken. Het is gans onwetenschappelijk. Een elektronische met handvatsel. Mensen zullen mij verspotten. Nee, nee. Deze gitaar zal de labberdaan werk geven waar hij van houdt. Hm. Misschien wordt hij wel muzikus.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 Gelukkig dat u er bent, heer Poes. De toestand is zeer betreurenswaardig, moet uw goed vinden. Het is geen schande om bediende bij een werknemer te zijn, daar ben ik ruim in. Maar het lawaai en de bende die zo iemand maakt zijn stuitend. De heer Olivier schiet als werkgever tekort, als u mij toestaat. Stel, stel, de piek u. De heer Poes ga aan een elektrisch apparaat over. Als het werkt, zal het gescheid om werk snel een einde nemen. Ik ben zo vrij om dat niet te geloven. De heer Labberdaan vraagt om werk en niet om verpozing. Je kunt erop spelen. Hij maakt muziek. En daar houd je toch van? De apparaat geeft elektrische impulsen. We zullen de werking van uw neuronen versterken. Kai, Daar gaan Bas! Bas lopen weg en geven niet werk! Plappelen, de... mooi, sterk, werken en niet spelen met muziek en Boos. Werken! Bos! Mm. Bos! Dat is jammer. Werken. De list werkt niet. Bosch. Daarvoor was ik beangstigd. Nu ontloopt met de kerel zonder dat hij aanstandig geworden is. Heel betreurenswaardig Ik hoop toch maar dat heer Olivier erin zal slagen... ...de heer Labberdaan passende werkzaamheden te verschaffen.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 Misschien kan ik hier een eenvoudige hut bouwen om als een onopvallend kluizenaar mijn levensavond te slijten. Maar het zal moeilijk zijn om het verleden te vergeten. De stem van Pleb Labberdaan hangt nog steeds in mijn hoofd. Ik hoor nog steeds zijn roep om werk. willen werken! Oh, het is vreselijk. Ik vrees dat ik ernstig overgespannen ben geraakt. Pleb oh, willen oh, oh, het is hem werkelijk.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 Angst dat het bos naar de verturving gaat is groot en soms overweegt hij het donkere bomenbos voorgoed te verlaten en te vertrekken naar een ander woud. Synesthesie, vorm van beeldspraak waarbij waarnemingen van twee zintuigen verbonden worden, wordt door hem als vanzelfsprekend gebruikt. Ah.